8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... niet alleen werkgevers werkgeversvoorzitter Wientjes over uh, het sociaal akkoord... ook de oppositie in de Tweede Kamer hoort. U blijft luisteren. Nu is het NOS-journaal met Jan van den Putten. Partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat er een sociaal akkoord is. Maar de partijen reageren ook kritisch, zoals oppositiepartij D66... Ik ben net als Rutte eh, van huis uit een optimist, maar dit is toch meer gokken op groei. En daarmee een soort bezweerakkoord waarin we allemaal verteld worden, het zal wel goed komen. Alleen ik zie nog niet de maatregelen die die groei tot stand zouden moeten brengen. Alexander Pechtold, ook CDA en ChristenUnie vinden dat het akkoord veel vragen oproept. Volgens de partijen is onduidelijk wat het akkoord betekent voor het regeerakkoord en het kabinetsbeleid. GroenLinks noemt het een goede basis om aan de slag te gaan. Wel vindt die partij het jammer dat het wettelijk kwotum voor arbeidsgehandicapten wordt losgelaten. De PVV zegt dat het akkoord Nederland geen millimeter verder helpt. De SP is blij met de maatregelen rond de flexwerkers, de WW-maatregelen en dat de nullijn in de zorg wordt geschrapt, maar vindt de uitwerking erg vaag. En bovendien wordt vastgehouden aan een begrotingstekort van niet meer dan 3%, zegt SP-leider Roemer. Tegen het einde van, van die persconferentie komt Rutte en de La, uh, Dijsselbloem via de Twitter eroverheen. Maar die 3% die blijft heilig. Het is dus mogelijk om we in augustus alsnog met een zware bezuinigingsoperatie. Ja, daarmee haalt je de rust eigenlijk met één pennestreep gelijk weer weg. En uh, dat is eigenlijk een grote mispeer van het kabinet. Werkgeversorganisatie VNO NCW heeft hoge verwachtingen van het akkoord. Wij hebben afgesproken in dit overleg dat de crisis zeker per 1 januari 2016 beëindigd is. En als wij dat afspreken, is dat ook zo. Het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met 40 procent naar ruim 1700 gevallen. De stijging komt vooral doordat de Marechaussee strenger controleert op Schiphol en bij de grenzen. Het coördinatiecentrum wil de meldingsplicht uitbreiden, zodat ook instanties als jeugdzorg en andere hulpinstellingen mogelijke gevallen van mensenhandel eerder melden. NST International en Vluchtelingenwerk Nederland roepen staatssecretaris Steven en de Tweede Kamer op Oeigoeren niet meer terug te sturen naar China. Volgens de organisaties lopen ze daar het gevaar dat ze gevangen worden gezet of worden mishandeld. China staat heel wantrouwend tegenover de Oeigoerse minderheid in het westen van het land. Er zijn op dit moment enkele tientallen Oeigoeren in Nederland die geen verblijfsvergunning hebben. Noord-Korea heeft kernraketten, maar die zijn waarschijnlijk onbetrouwbaar. Dat staat in een rapport van de spionageafdeling van het Pentagon. Een congreslid las in de Senaat een stukje van dat rapport voor. De Noord-Korea heeft nu van het rapport voor. Onbetrouwbaar, Maar toch, volgens Amerikaanse media, is het voor het eerst dat het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gezegd dat Noord-Korea kernraketten heeft. Het is niet duidelijk of die ook het Amerikaanse vasteland kunnen halen, zoals Noord-Korea zelf beweert. Waterbedrijf Vitens waarschuwt dat als in Nederland naar schaliegas wordt geboord, de drinkwatervoorraden onherstelbaar verontreinigd kunnen raken. Het waterbedrijf zegt in Dagblad Trouw eerst meer onderzoek te willen. Om schaliegas te winnen zijn chemicaliën nodig... en moeten worden geboord door ondergrondse watervoorraden. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man doodgeschoten. Getuigen zagen twee mensen vluchten in een bus... en die werd meteen door de politie aan de kant gezet. In de bus is in ieder geval een vuurwapen gevonden... en door ons veiliggesteld. Ja, en al die puzzelstukjes die we nu dus hebben... die zijn we bij elkaar aan het leggen. De aanleiding van de schietpartij in Rotterdam zou een ruzie op straat zijn. De naam Sandy zal niet meer worden gebruikt voor een orkaan. De Wereld Meteorologische Organisatie heeft de naam geschrapt... van de lijst met mogelijke orkaannamen. De WMO stelt elk jaar een lijst op met 26 namen... voor tropische stormen en orkanen. Maar als een orkaan bijzonder veel schade of slachtoffers veroorzaakt... zoals Sandy en Katrina, wordt de naam geschrapt. Dan het weer nog. Eerst nog droog en af en toe zon. Later buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 9 en 15 graden. In het weekend gaat de zon vaker schijnen. En vooral zondag is het zacht. 17 tot 21 graden. Hmm, daar kijken we naar uit. Kees Kwaks, hoe is het op de weg? Op de weg gaat het uh, goed. Een paar kleine files. De A8, Zandem, Amsterdam, bij knooppunt Koenplein, drie kilometer. Fred Alkmaar op de A9, Amstelveen, wat langzaam rijden... tussen Raasdorp en Botovoerdorp over drie kilometer. En de A50, Arnhem, richting Os, bij knooppunt Ewijk, drie kilometer. Dankjewel, oh. Kees Kwaks. En over twee minuten hoort u... Bernard Wientjes, Jan Kamminga en de oppositie. Blijf luisteren.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 Want tijdens een onderhoudsbeurt checken we het airco-systeem op lekkages, vullen het volledig af en voeren ook nog een antigeurbehandeling uit. Dan ruikt en werkt uw airco weer als nieuw. Kijk op volkswagen.nl slash actie.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 Kijk op vodafone.nl slash redbusiness. Power to you. Vodafone. 1200 vacatures op hbo en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over acht. Het is de bedoeling dat we met z'n allen weer vertrouwen hebben. Als we er zo somber bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. Nee, blij kijken dus. Dat is een beetje de boodschap die blijft hangen... na de presentatie van het uh, Sociaal Akkoord... gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Er zijn uh, veel afspraken gemaakt. Premier Rutte noemde er gisteren een aantal. We maken het ontslagstelsel eenvoudiger en eerlijker. We pakken de uitwassen aan in de flexsector... We maken de WW toekomstbestendig. En er komen regionale werkbedrijven van werkgevers en werknemers... om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Bernard Wintjes van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Meneer Wintjes, goedemorgen. Eén goedemorgen. Hoe bent u wakker geworden vanochtend? Met een welk met gevoel? Met een goed gevoel, korte nacht, maar met een goed gevoel wakker geworden. Uh, het feit dat we überhaupt een akkoord bereikt hebben is natuurlijk de allergrootste winst. Belangrijk voor onze ondernemers uh, ja, die toch een hele moeilijke periode zitten. En ook goed voor het land, denk ik. Ja, want de kernbegrippen. drie kernbegrippen lijken wel vertrouwen. Vertrouwen ja. en vertrouwen ja. te zijn, hè? Ja, nou ja, kijk, eh, ondernemers zijn, zijn eigenlijk, hebben het eigenlijk heel makkelijk in het algemeen. Als de mensen dus vertrouwen hebben, als de mensen zich lekker voelen, dan hebben ondernemers het makkelijk. Dan worden er goederen gekocht, dan worden de diensten gevraagd. Uh, maar op het moment dat het vertrouwen weg is en de mensen al hun uitgaven uit gaan stellen, hmm. ja, dan heb je een probleem in ondernemend Nederland. En dat is nu gebeurd de laatste jaren aan de hand. En dat moet hersteld worden. Goed. Daar, om dat te herstellen, is de WW blijft tot 2016 onaangetast. Net als het ontslagrecht, dat hebben de vakbonden in ieder geval, goed onderhandeld. Dat is een beetje nou, wat, wat ik aan het opmaak. Maar even, even heel duidelijk, de, de WW wordt aangepakt, het ontslagrecht wordt aangepakt. Maar, en maar niet wordt nu, hè? Nee, maar even heel duidelijk, dat wordt hopelijk zo spoedig mogelijk in de, in de, in de Tweede Kamer. En hopelijk ook de Eerste Kamer geregeld. We en wat is niet voor afgespoken. u zo spoedig mogelijk? Nou, mij betreft gaan die wetsontwerpen morgen naar de Kamer toe. De ingangsdatum is 1 januari 2016 voor een aantal regelingen, maar afgesproken is... Dit kabinet gaat de wetgeving zo snel mogelijk naar de Tweede en Eerste Kamer brengen. Dus niet een uitstel van wetgeving, hmm. alleen een uitstel van ingangsdatum, ja, Dat omdat is we helemaal nog in de diepe. Ja, zegt u? Nou, dat is toch hetzelfde? Nee, dan, dan, dan, dan blijft er dus, dan gebeurt er dus totdat 2016 is. Gebeurt er niks. Reëel, is het normaal, in de maatschappij. is de hetzelfde. Er zijn nu wetten in de Kamer aangenomen over de AOW in 2026, maar die zijn nu aangenomen. Dus het is heel normaal dat je dat je wetten aanneemt die later ingaan. Zeker in een tijd waarin je praat over nog steeds. Uh, Recessie, crisis voor een deel. Mm. En ik zei u al, ondernemers wensen een rustige atmosfeer... waarin de mensen weer vertrouwen krijgen. Jo. Dus het is dus geen kwestie van, nee, maar even heel duidelijk... geen kwestie van dat de maatregelen uitgesteld worden. De maatregelen worden zo snel mogelijk genomen. De ingangsdatum is later. Ja, ja, ja, ja. Uh, wat heeft u voor de werkgevers binnengehaald? Waar, waar bent u tevreden over? Ik ben tevreden over... Los van feit dat het goed is dat er een akkoord is, ben ik tevreden over dat we eindelijk een icoon. wat al tien jaar boven de markt hangt, het ontslagrecht. en wat uiteindelijk ook voortdurend de relatie met de vakbonden. laat ik zeggen, negatief beïnvloed heeft. en soms ook met de politiek dat het opgelost is. We ja. hebben nu een nieuw ontslagstelsel. Heel duidelijk. Uh, in feite is het zo dat de rechter. voor bijna. voor meer dan 90%, misschien wel 95% uitgeschakeld is. Ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Je hebt een vaste ontslagvergoeding, een korte procedure. Het heeft geen zin om naar de rechter te gaan om eindeloos te procederen, want je krijgt een vaste vergoeding. Eerlijk voor werkgevers en eerlijk voor werknemers. Ja, het was alleen niet mogelijk om dat um, eerder dan 1 januari 2016 in te laten gaan. Waar waarom was dat niet mogelijk? Ja, kijk, we zitten met, met de vakbonden dus in een, in een moeilijke situatie. We zitten met de politiek op dit moment... Uh, die ook zeer bezorgd is natuurlijk over de huidige economische situatie. Mm -hmm. Op een gegeven moment moet je gewoon, gewoon je zegeningen tellen. En dan zeggen ja, in deze situatie is het zo dat het weer verstoren van, van, van, van, oh, van het klimaat. Van het klimaat, van de onderhandelingen, met, van de relatie met elkaar. Nou, niet alleen, nee, nee, maar ook het klimaat in Nederland. De, de onzekerheid van de mensen, dat je nu zegt, we gaan naar een nieuw stelsel toe. U weet dat, de wet wordt hopelijk zo spoedig mogelijk aangenomen. U kunt ze erop voorbereiden. Uh, maar de komende jaren gaan we eerst uit de crisis komen. Goed. Waar is uw glazen bol? Want ik hoorde u zeggen um, dat de crisis per 1 januari 2016 is afgelopen. Hoe komt u daarbij? Ja, dat is natuurlijk... Uh, Heel duidelijk dat we dus uiteindelijk na zoveel jaren uh, depressie of recessie, dat we eens een keer eruit komen. En ik heb natuurlijk uh, gezegd daar uh, met enige marinerendheid dat we dus, ervan uitgaan dat 1 januari 2016 die crisis voorbij is. Ja. Maar er zijn ook aanwijzingen. Het begint hier en daar uh, beginnen er ook uh, wel eens weer zwaluwen te vliegen. Het is nog geen voorjaar, maar wel zwaluwen. Je ziet de export stijgen, je ziet ook hier en daar enige verbetering. Het moet een keer over zijn en het Nederlandse hopen. Nou, dat is hopelijk ja, beter. Ik kan niets, Kijk, zelfs het CVB heeft nog nooit iets goed voorspeld. Dus laat staan dat ik dat kan voorspellen. Dus het, het blijft. Maar u, het blijft. u vult het glas graag half vol, begrijp ik, voor de toekomst. Ja, en het andere punt. Dus als we allemaal optimistisch zijn, dan komt het vanzelf goed. Zo is het nou eenmaal in de economie. Ik, dan gaan mensen weer uitgaven doen. De ondernemers hmm. kunnen weer produceren. En dan krijg je economische groei. Dan hebben we alle problemen okay. onder controle. <coughs> nou hebben we hier in de studio Jan Kamminga. Uh, ah, Goedemorgen, ja. meneer Kamminga. Ja, u bent er hoor, meneer Kamer, Ja. Uh, ja. En, en die heeft eerder vanochtend gezegd uh, op deze zender... het was ook niet zo verstandig om die bezuinigingen... van 4,3 miljard euro eerder op tafel te leggen. Want dat had in principe niet gehoeven. Wat, wat vindt u daarvan? Want nu wordt alles weer, uh, weer teruggedraaid. Uh, kijk, de politie... Poli vraagt u aan mij? Ja, aan u. Oké. Okay. Ja, ja, ja. okay. uh, de politiek heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Uh, wij vonden het toen niet zo verstandig om uh, die bezuinigingen meteen in te vullen. Uh, we zijn daarom ook blij dat die bezuinigingen van tafel zijn. Uh, belangrijk voor, voor ondernemend Nederland is uiteraard... dat de financiële positie van Nederland overeind blijft. Mm -hmm. uh, ik hoop dat er enige verbetering is in de economie... waardoor de bezuinigingen minder hoeven te worden. Uh, dit vind ik verstandig. Uh, dit hebben we ook lang geleden al voorgesteld. Wees nou voorzichtig. Door je bezuinigingen aan te kondigen die, die heel negatief uitwerken voor de, voor, voor de burgers en dus weer het vertrouwen wegnemen. Daardoor uh, vertraag je het herstel van de economie. Maar aan de andere kant vind ik ook, dat is het met het kabinet, dat de stabiliteit van Nederland financieel essentieel is. Goed. Duidelijke boodschap. Bernhard Wientjes van VNO-NCW, dank u wel. En een fijne dag. Meneer Kamminga, wat vond u van, uh, van de reactie van meneer Wientjes? Ja, de ondertoon is dat we nu moeten ophouden... met alleen maar over bezuinigingen te spreken om mm -hmm. uit de crisis te komen. Ondertoon is dat het alternatief voor bezuinigen... of wat je ook moet doen naast bezuinigen, is groeien. Kijk, als een gezin in financiële moeilijkheden zit... dan kun je twee dingen doen. Dan kun je minder geld gaan uitgeven, maar ook proberen meer te verdienen. Mm -hmm. In de afgelopen tijd hebben wij het in ons land steeds gehad... over bezuinigingen en nauwelijks over hoe kunnen we meer verdienen... En dat is vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Laten we nu proberen door meer export. Laten we proberen meer geld te verdienen met ja, elkaar. Ja, dat is op zich, dus, dat is op zich natuurlijk een, een hele logische gedachte. Alleen uh, zeker voor een partij als de VVD. Um, is het natuurlijk belangrijk dat uh, die schatkist op orde is. Uh, dat wordt voorlopig ook even uitgesteld. Want nee, dat is niet zeker niet of die op orde komt. Nee, die wordt niet uitgesteld. Er wordt alleen niet gezegd op grond van CPB-cijfers in maart. We gaan 4,4 miljard bezuinigen. Mm. voor 2014. Er wordt gezegd, laten we nou vertrouwen kweken, laten we proberen te groeien. En als je groeit, dat is een alternatief voor alleen maar bezuinigen. Als je groeit, hoef je minder te bezuinigen. Ja. En dan kunnen we in augustus alsnog besluiten wat we moeten doen voor 2014. Okay. Dan hoor ik Alexander Pechtold van D66 zeggen... dit is gokken op groei, uh, zoals het nu gepresenteerd is. Ik zie geen maatregelen die die groei moeten brengen. Ziet u die wel? De groei kan niet door meneer Pechtold worden georganiseerd... en helemaal niet door de Haagse politiek. Als we willen groeien, zal het bedrijfsleven dat moeten doen. Daar verdienen we geld met elkaar. En als we veel ja, geld kun verdienen, kunnen we veel geld uitgeven. Ja, Oké, okay, maar dan kan je maatregelen nemen om het aangenamer te maken voor, ja, voor het maar, bedrijfsleven. Maar, maar, maar, maar, maar twee kabinetten achter elkaar hebben goede maatregelen genomen voor uh, het bedrijfsleven. De lasten zijn verlicht. Er is een uh, topsector, een beleid om ons te concentreren... op sectoren waar we vooral ook geld kunnen verdienen. De relatie tussen onder en uh, het bedrijfsleven wordt aanzienlijk versterkt... nu ook in het hoger onderwijs. Nee. Dat zijn allemaal bewegingen de goede kant op. Er komt een klimaat dat je moet gaan studeren... waarmee je de kost kunt verdienen... in plaats van alleen maar studeren wat je leuk vindt. Dat is een, dat is een klimaat, is een, een sfeer waarvan je zegt... Van, daar kun je toch vertrouwen in hebben. Dus ik noem dat niet gokken... maar ik noem dat inderdaad vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Als we dat niet hebben, dan komt het er niet. En het ja. bedrijfsleven zal het zelf moeten doen. En op dat moment, want dat horen we Wintjes ook zeggen... Zeggen, uh, momenteel is het gewoonweg niet mogelijk in de constellatie die we nu kennen om bijvoorbeeld zoiets als het ontslagrecht te versoepelen. Ja, dat is dus eigenlijk jammer, omdat dat het vertrouwen in het bedrijfsleven niet bevordert. Mm. Maar als u wil weten wat het grootste probleem is voor die groei, dan is dat het gebrek aan investeringsmogelijkheden, omdat het financieren van nieuwe initiatieven zo ingewikkeld is. Daar zit een groot gevaar. Als het nu gaat aantrekken, hoe komen die bedrijven aan geld? Daar nou, zijn we allerlei alternatieven de bank, bezig. Dat, dat probleem dat, ligt ja, bij de Er zijn allerlei alternatieven aan de orde. zijn allerlei dingen worden bedacht. Kredietunies om te proberen. toch van mensen, van bedrijven, geld naar bedrijven, een leningssysteem. Enfin, uh, allerlei initiatieven zijn onderweg. We hopen daar in de loop van dit jaar uh, meer resultaten uh, te kunnen boeken. zodat die bedrijven beter gefinancierd kunnen worden tegen lagere kosten. Want dan kunnen ze weer groeien. Al oh, met al de hele ochtend gesproken te hebben, nadenkend over het akkoord dat gepresenteerd is. Wat is uw algemene beeld van het akkoord? Bemoedigend, goede weg, uh, goed dat er uh, massief vertrouwen uh, wordt uitgesproken... massief wordt gegaan voor de groei in plaats van voor alleen maar bezuinigingen. Daar moeten we het van hebben. En als die groei dan tot stand komt, dan... Komt er weer meer vertrouwen, dan kunnen we in de spiraal omhoog terechtkomen. Wereldwijd zaken doen is de opdracht voor ondernemers. Wereldwijd zaken doen om te kunnen groeien. En ondertussen ja, bezuinigen als dat echt nodig is, maar niet overdrijven. En dat zegt een VVD-politicus vanochtend hier bij ons in de uitzending. Jan Kamminga, dank u wel. Uh, Ex-voorzitter ook van de werkgeversorganisatie FME. En zo dadelijk dan schakelen we naar Zuid-Korea, naar uh, Seoul. Over de oplopende spanningen daar praten we uiteraard weer met Marieke de Vries. Eerste oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Want die zijn een stuk kritischer over het sociaal akkoord dan het kabinet. Uh, valt ook wel te verwachten natuurlijk, maar ook dan werkgevers en werknemers. Merkte verslaggever Marcel Bril toen hij de reacties verzamelde. Achter de lange tafel zat een heel stel mannen tevredenheid uit te stralen. Een historisch akkoord, zo zei premier Rutte. Hiermee moet het vertrouwen weer terugkomen. Bij ons allemaal, was de boodschap. Maar die boodschap kwam niet bij iedereen aan. SP-leider Emiel Roemer vindt het een domme reactie van het kabinet dat er, als er over vertrouwen gesproken wordt... toch aan het beroemde 3%-begrotingstekort wordt vastgehouden. Tegen het einde van, van die persconferentie... komt Rutte en de La, uh, Dijsselbloem via de Twitter eroverheen. Maar die 3% die blijft heilig. Dus mogelijk komen we in augustus alsnog met een zware bezuinigingsoperatie. Ja, daarmee haalt de rust eigenlijk met één pennestreep gelijk weer weg. En uh, dat is eigenlijk een grote mispeer van het kabinet. Ook voor Geert Wilders, de leider van de PVV... zitten er te veel negatieve kanten aan het akkoord. Natuurlijk zitten er uh, onderdelen in waarvan je denkt van nou, het is goed uh, bijvoorbeeld uh, dat de nullijn in de zorgsector uh, niet doorgaat. Maar al met al is de conclusie toch dat het een heel slecht akkoord is, omdat het slecht is voor de economie. En waarom? Omdat het woord lastenverlichting totaal ontbreekt. Maar steun moeten VVD en PvdA wel hebben, al is het maar om dit akkoord door de Eerste Kamer te krijgen. D66 en het CDA spelen hier een belangrijke rol. Ze hebben nog geen definitieve oordelen. Maar vooral veel vragen. Straks CDA-leider Siebrand Buma, maar eerst zijn D66-collega Alexander Pechtold. We moeten wel vaststellen dat na een half jaar al het regeerakkoord van tafel is. En daarmee heb ik wel een paar belangrijke vragen aan het kabinet. Wat betekent dit nou voor werkgelegenheid? Ik denk dat dit werkgelegenheid kost. Wat betekent dit voor de belastingen van mensen? Die zullen waarschijnlijk omhoog gaan. En wat betekent het ook uiteindelijk voor het gat in de begroting? Wat dit akkoord achter lijkt te laten. Grote vragen voor ons zijn wat betekent dit voor de werkgelegenheid, bijvoorbeeld op langere termijn, als je hervormingen op termijn zet. Wat betekent het voor de overheidsfinanciën, ook op de langere termijn, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Uh, wat betekent het voor onze pensioenen, ook daar is onduidelijkheid over. Dus er zijn nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden, voordat ik kan zeggen of de uitwerking van het akkoord door het kabinet ook door ons gedragen kan worden. En ook de ChristenUnie zit nog boordevol vragen. Ondanks mijn complimenten in de richting van de sociale partners... Uh, kan ik niet anders dan constateren dat het kabinet tijd koopt. Dat heel veel uh, hete aardappelen worden doorgeschoven naar het uh, najaar. Met de stille hoop, uh, het wordt zelfs ook uitgesproken... dat de economie uh, wat zal gaan uh, aantrekken. Maar dat moeten we maar afwachten. Het regierakkoord wordt voor de derde keer herschreven in, uh, in een paar maanden tijd. Dat is nog nooit eerder vertoond volgens mij. Dus waar staat het kabinet nu zelf voor? De oppositie laat de coalitie van VVD en PvdA voorlopig dus nog even zweten. Volgende week zal er naar verwachting in de Tweede Kamer gesproken worden over het akkoord. In ieder geval is duidelijk dat politiek en inhoudelijk... er de komende tijd nog een boel gevechten gevochten zullen worden. Nou, die volgen wij voor u op deze zender. Net zoals de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Kilometer of twintig staat er, Lara. De twee langste files op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij knoop Batuverdorp, 4 kilometer. En er staat ook 4 kilometer op de A28, Zwolle Amersfoort, bij Leusden. Het NOS Radio 1 Journal. De hardest part was letting go, not taking part. U hoorde Coldplay. Marike de Vries, wij wachten op John Kerry. Uh, jij ook? Ja, inmiddels niet meer. John Kerry is zojuist uh, aangekomen in Seoul. Het is uh, zijn eerste reis naar Azië. En hij zal hier vanmiddag een bezoek uh, brengen aan... en vooral een gesprek hebben met de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Korea. En dan morgen doorreizen naar China en daarna naar Japan. Dus in drie dagen eigenlijk de hele regio. En tevens alle hoofdrolspelers natuurlijk uh, in dit uh, oplopende conflict... tussen Noord- en Zuid-Korea en natuurlijk de regio. Er zal zeker over gesproken worden. Kim Hoebe zit inmiddels naast mij. Kim, uh, jij woont hier al een tijd. Is dit nieuws wat jij op de voet volgt nu? Het Amerikaanse nieuws volg ik niet echt... meer het Nederlandse nieuws via internet. Ja, maar bijvoorbeeld dat zo'n uh, minister van Buitenlandse Zaken nu arriveert vandaag... zit je dan op het puntje van je stoel? Nee, dat niet. Nee. Dat lees ik later wel uh, als ik thuis ben op de computer. Nou, dan komt nog even een nieuwe cappuccino aan. Want, uh, Kim, jij, bent, uh, jij was jarenlang kapster in, uh, in Roermond... totdat jouw vriend het op een dag in de bol kreeg. Je man, moet ik zeggen. En die zei, ik ga naar Korea. Schat, ga je mee? Wat dacht je toen? Ik moest er wel even over nadenken. Ik kende het land niet zo goed. Eigenlijk alleen maar uit het nieuws. En dan eigenlijk nog maar vaag. Maar uiteindelijk dacht ik... Uh, ik moet er niet te lang over nadenken en toch gewoon gaan. Realiseerde je je toen dat je ook naar een land ging... Nou ja, wat uh, onder oorlogsspanning staat, zoals nu? Ik realiseerde het me wel, maar ik dacht... als ze daar naartoe gestuurd worden... zal het toch wel niet echt gevaarlijk zijn. En hoe voelt dat nu, in deze week? Nu... Volg ik wel eigenlijk het nieuws uh, erg uh, nauw, maar... Uh... Voelt het ook als, als toch serieuzer nu? Het voelt wel serieuzer, maar ik ben nog steeds niet echt heel erg bang. Hoe komt dat? Want zeg maar hoe we in Nederland, maar ook ja, in het westen, Amerikaanse televisie en zo, het allemaal horen. Daar klinkt het toch als een enorm ja, tromgeroffel wat komt uit Noord-Korea. En jullie zitten de 60 kilometer vandaan. Ja, dat klopt. Maar uh, de mensen op straat zijn kalm... en het leven gaat gewoon door. F dus voor ons eigenlijk ook. Je hebt uh, allemaal Zuid-Koreaanse vriendinnen gekregen hier. Uh, waar hebben jullie het over als het hierover gaat? Hoe, hoe praten zij erover? Uh, ze zeggen gewoon, uh, ja... We leven eigenlijk constant in deze situatie. En uh, ja, ze geven er niet zoveel om. Want we zijn hier uh, in de wijk uh, Itawan... Daar zie je ook veel Amerikaanse militairen op straat. Wat vinden ze daarvan, jouw vriendinnen? Ja, als ik ze vraag, vinden ze het wel een beetje dreigend overkomen soms. Ze gaan liever niet op stap in deze buurt. Hoe komt dat? Ja, de, de Amerikanen die overheersen hier toch wel. Dat vinden de zuid koreanen dus ook niet zo prettig, hoor ik. Nee, want dan laten ze toch wel meer op hun tas. Eh, houden ze toch alles meer in de gaten. Amerikanen stelen? Ja, weet ik niet. Maar hebben ze die namen? Ik bedoel, ja, zoiets gebeurt als jouw vriendinnen het daarover hebben. Ja, in het verleden zijn er wel allerlei dingen gebeurd... waardoor ze voorzichtiger zijn. Ja. Zeg, um, voelen die vriendinnen uh, zich prima hier? Die hebben ook geen problemen met uh, nou ja, wat er nu eigenlijk allemaal in het nieuws komt. Dat komt bij hen ook niet zo aan? Nee, uh, ze voelen zich gewoon normaal uh, zoals het altijd gaat. En uh, ze hebben er niet veel last van. Nou. En krijg jij veel bezorgde telefoontjes van thuis? Ja, vooral uh, telefoontjes en berichtjes. Mensen vragen of we niet uh, liever naar huis komen. Ja. Ja. En dat is dus niet zo? Nee. Goed zo. Dat was Kim Hoebe. Zometeen, meteen, uh, terwijl we nog even een cappuccino'sje krijgen van uh, Jeroen Tonon. Spreken heerlijk. we met Jeroen Tonon. Uh, die is uh, politicoloog en die kan ons uh, zo meteen heel duidelijk duiden... over waar deze situatie nou eigenlijk vandaan komt. Ja. Kijk eens aan. En, uh, heerlijk zo. Kopje cappuccino daar, bij Marieke de Vries in de lunchroom in CEO Prachtig. Eén hoofdrolspeler trouwens heeft u nog niet gehoord... in het hele verhaal rond het sociaal akkoord, hè? Er hadden heel wat mannen langsgekomen, mannen met stropdassen. U mist er nog, FNV-voorman Ton Heert, zo dadelijk na half negen hoort u Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur. Een upgrade van BMW, daar kunt u van blijven genieten. Oh,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 Dit is Radio 1. Het is half negen, wij gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, werkgeversvoorzitter Wientjes van VNO-NCW is blij dat de bezuinigingen van tafel zijn. Bezuinigen betekent minder vertrouwen en vertragen de economie, zei Wientjes in het NOS Radio 1-journaal. Volgens hem is het ook belangrijk dat de ontslagbescherming wordt versoepeld. De gaswinning in de buurt van Veendam gaat niet door, meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij. Aan een proefboring blijkt dat er onvoldoende aardgas zit. Volgens de NAM heeft dat besluit niets te maken met de opwinding in Groningen over aardbevingen. Het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met 40 naar ruim 1700 gevallen. De stijging komt vooral doordat de Marechaussee strenger controleert op Schiphol en bij de grenzen. Amnesty International en Vluchtelingenwerk roepen staatssecretaris Steven en de Tweede Kamer op Oeigoeren niet meer terug te sturen naar China. Volgens organisaties lopen ze daar het gevaar dat ze gevangen worden gezet of worden mishandeld. Er zijn op dit moment enkele tientallen Oeigoeren in Nederland zonder verblijfsvergunning. De Wereldbank gaat India miljarden lenen om armoede te bestrijden. Het gaat om een lening verspreid over vier jaar. Elk jaar wordt 3 tot 5 miljard dollar verstrekt. De Wereldbank wil met de lening de armoedepercentages in India in 20 jaar tijd terugdringen van 30 tot 5,5 procent. Als er in Nederland naar schaliegas wordt geboord... kan de drinkwatervoorraad onherstelbaar vervuild raken. Daarvoor waarschuwt waterbedrijf Vitens. Bij de boringen worden chemicaliën gebruikt. En Vitens is bang dat die stoffen in ondergrondse watervoorraden terechtkomen. En op het Domplein in Utrecht is koningin Beatrix... gisteren door duizenden mensen toegejuicht gisteravond. De menigte scandeerde Bea bedankt... toen ze op het balkon van het Academiegebouw stond. De koningin gaf kort daarvoor het start zijn... voor de viering van 300 jaar vrede van Utrecht. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt en in het noorden komt plaatselijk mist voor. De mist trekt de komende uren op. In de zuidelijke provincies vallen enkele buien... en in de loop van de dag breiden de buien zich steeds verder over het land uit... Vooral vanmiddag vallen er in het westen, midden en noorden van het land stevige buien en dan kan het ook onweren. Het wordt 9 graden op de Waddeneilanden en 13 tot 15 graden in het binnenland. De wind waard uit het zuidwesten neemt geleidelijk toe naar matig tot vrijkrachtig windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken de buien geleidelijk weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen overdag hebben we wolkenvelden en vooral in de middag schijnt ook geregeld de zon. In het noordoosten kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen wordt het een droge zaterdag. Temperaturen morgen 12 tot 15 graden. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het op veel plaatsen licht regenen. Zondagochtend trekt die regen weg en vooral in de middag gaat dan opnieuw de zon schijnen. Wordt dan flink warm met temperaturen van 19 tot 22 graden. En de verkeersinformatie, Kees Kwaks. 20 kilometer, zelfs voor een vrijdagochtend, is dat vrij weinig. Wat langere files op de A9, alkmaar amstelveen Voor in Bad Battenverdorp, 5 kilometer. En op de A28, Zolle-Amersfoort bij Leusden, 4 kilometer. En over een minuut of twee gaan we naar Matthijs van de Wiel. Even kijken hoe het is op het station in Amersfoort met het vertrouwen. Blijft u bij me? Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.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 De bandenwisselweken zijn gestart. Daar komen ze binnen voor de bandenwisselweken. Winterbanden eraf, zomerbanden erop. Tijd om veilig te genieten van het voorjaar. Wat heb ik toch een bewondering voor die monteurs die dat zo vakkundig doen. Maak nu een pitstop bij de Vaco Bandenspecialist. Kijk op Bandenwisselweken.nl voor een vakman bij u in de buurt. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Fantastisch toch?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zoals beloofd, Matthijs van der Wiel op station Amersfoort. We moeten niet langer zonderen over de toekomst, dat zegt de premier Rutte. Dat zei die na het sluiten van het sociaal akkoord. Vertrouwen hebben we inmiddels vanochtend wel geconstateerd. Dat blijft een beetje het sleutelwoord te zijn. Matthijs, um, hebben Forensen dat eigenlijk? Vertrouwen in de toekomst? Nou, ik zie nog niet opeens iedereen heel vrolijk en optimistisch kijken, hoor, als je dat uh, zou verwachten. Nee, eigenlijk is het uh, helemaal nog niet zo doorgedrongen bij de meeste treinreizigers. Niet de inhoud van het sociaal akkoord en ook niet die boodschap van vertrouwen. De meeste reizigers die zitten te lezen, wachtend op de trein, uh, lezen de metro, staat het op pagina 2 en de spits daar helemaal onderaan, pagina 4. En ja, die boodschap hebben ze eigenlijk vaak nog helemaal niet meegekregen. Hier komt weer zo'n mevrouw met zo'n frons op het voorhoofd. U, u moet niet niet zo somber, mevrouw. Oh, sorry. Heeft u de premier niet gehoord? Nee, ik heb de premier niet gehoord. We moeten, als we uit de crisis willen, moeten we allemaal wat positiever zijn. Ik, ik doe mijn best om niet te somberen, laat nee. ik het zo zeggen, ja. Weet u wat er in het sociaal akkoord staat? Nee, geen nee. flauw idee. We moeten vertrouwen hebben, meer geld uitgeven, vertrouwen hebben dan komt het goed. Ja, dat klinkt uh, goed, maar uh, ja, in de praktijk uh, gaan we kijken of dat goed uh, of goed. Voor u dan, wat is er voor u nodig om dat vertrouwen weer te krijgen? Ja, stabiliteit, hè? baan, hè? zekerheid. Dan kan je ook meer uitgeven en uh, je droeft iets te doen. Ja, want nu zeggen ze er wel bij, een aantal bezuinigingen gaat niet door. Maar goed, misschien over een half jaar toch weer wel, als het dan blijkt dat de groei niet zo hard aanslaat? Ja, het kabinet heeft toen nu uh, zo besloten, maar uh, ik weet niet of er een uh, jaar of er een uh, paar maanden gaat, gaat gebeuren. Dat kan het weer anders zijn? Anders zijn, dus dat zijn onzekerheid, is uh, zo groot voor mij ook. Niet zo sombere? Nee, we moeten ons niet uh, nog meer naar beneden laten trekken, we moeten een beetje optimistischer worden. Ja? ja vind ik wel. Goed dan, dat uh, ja. de premier dat dan zo zegt? Ja, ja. ja, ik denk dat hij wel degene is die, uh, die ons een beetje goed uh, in kan praten. Ja, precies, want anders ja. blijven we zo op onze billen zitten. Ja, ja we maar, dus je het wel op met woorden? Ja, denk het wel. Ik denk dat het dat de burger moed geeft. We moeten geld uitgeven. Ja, kijk eens wat je wel hebt en kijk eens niet wat je niet hebt. Ik ben eigenlijk een beetje het woord crisis kan ik niet moren. Okay. Je geeft het ook allemaal uit. Wat ik heb laat ik wel een beetje rollen, ja. En nou, nu ligt het niet, hè? Nee. De zon gaat verschijnen, wordt weer lente, koop allemaal weer een leuk huis, knap het op, zorg voor werkgelegenheid. En dan moet je wel zekerheid hebben over je baan en over je inkomen. Ja, precies. Ik, ik zit ook aan een hele andere kant van de... Hè? Tot nu toe gaat het allemaal nog goed. Maar ja, dan heb ik hem nog wel. Wat zegt u? U moet niet zo somberen. Moet ik niet zo somberen? Heeft u het niet gezien gisteravond? Ik heb niks gezien, nee. Sociaal akkoord? Ja, dat, nou, ik heb gelezen dat het er is. Heeft u iets daarin gelezen wat u reden geeft om uh, wat meer vertrouwen te hebben in de toekomst? Nou, ik heb, ik heb het idee dat het vooral wordt aangepraat. Dus ik denk dat men wat minder moet praten en wat meer moet doen. U moet uh, een uh, nieuwe auto kopen en een groter huis. <laughs> u hebt net een uh, nieuwe auto gekocht. En uh, het huis is uitstekend, dus dat gaan we zeker niet doen. Oh, nou. U doet uw best, hè? Zo is dat. U ook? <laughs> Fijne dag. Ja, ook. Ja, Matthijs van der Wiel was dat op station Amersfoort... met de vraag aan de forensen of zij een beetje vertrouwen hebben in de toekomst. Nou, En dat hebben ze, volgens mij, als ik het zo hoorde. We laten het sociaal akkoord even voor wat het is. Um, er zijn ook andere dingen die we kunnen bespreken en willen bespreken. Verdacht u van um, een documentaire te zien op een filmfestival in Qatar... van Nederlandse makelij. Zo studeer je nog journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht... En zo ga je opeens met een documentaire naar het Al Jazeera documentary festival. Het overkwam de 23-jarige studenten Christel van der Meer en Robert Smit. Een documentaire, Wedstrijd van zijn leven, over een voetballer van VVV die kanker kreeg, is geselecteerd voor het prestigieuze filmfestival in Qatar. Ik weet eigenlijk niet precies wat het, wat het inhield. Uh, of het uh, ja, erg in zich was of niet. Dan, dan ga je natuurlijk wel uh, eerst aan, aan, ja, aan je kinderen en aan je vrouw en de familie uh, denken. Dat je zoiets hebt van, uh, ja, ja uh, het zal toch niet zo zijn dat het uh, binnenkort over is, zeg maar. een fragment uit wedstrijd van zijn leven. Ik zei het al van Robert Smit en Christel van der Meer. En ik heb nu contact met uh, Christel van der Meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is wat. Hoe komt u ja. uit bij een filmfestival op Qatar? Ja, goede vraag. Um, ja, we hebben gegoogeld op international filmfestivals. En ja, dan krijg je heel veel hits uh -huh. op internet. En toen zagen we dat um, die in Qatar uh, vrij snel al... We zijn in januari van dit jaar daarmee begonnen. En dat de inschrijfdatum uh, in Qatar al vrij snel eraan kwam. Dus ja, toen dachten we gaan meteen maar insturen. En um, ja, zo gezegd, zo gedaan. De dvd is opgestuurd mm -hmm. en um, toen uh, kregen we in maart ineens een berichtje van, uh, ja, jullie zijn geselecteerd. Wauw. En dat was ja. eigenlijk, uh, begrijp ik u nou goed, de eerste de beste inzending al? Ja, dat was echt het, eerste, echt het eerste filmfestival waar wij van dachten, nou, daar gaan we aan meedoen. Nou, gewoon op de Bonnefoy. Dat belooft wat voor de rest, hè? Uh, ja. <laughs> eventjes, waar, waar gaat de film over? Ik gaf net al uh, een, een klein tipje van de ik op. Wat, wat kunt u er verder over vertellen? Um, nou, Frank van Kouwen, voetballer bij VVV, toentertijd uh, kreeg kanker. En tijdens zijn chemokuren uh, besloot de club dat zij niet uh, met hem verder wilden. Omdat ze zoiets hadden van, ja, het risico is best groot dat hij niet meer volledig herstelt. Mm -hmm. Of dat de kanker ook zelfs helemaal niet meer zijn lichaam uitgaat. Um, hij zat op dat moment, was hij met zijn zesde seizoen bezig bij VVV. Dat is vrij lang in de, in de voetballerij. En um, ja... Dat bericht werd op een gegeven moment opgepikt door de media. En uh, nou ja, daar zijn we toen een documentaire van gemaakt. En uiteindelijk uh, zie je in de documentaire hoe hij toch weer zijn rentree op de voetbalvelden maakt. Uh, hoe het weer goed met hem gaat en met zijn gezin. En um, ja, uiteindelijk is hij ook echt weer aan het voetballen gegaan bij een andere club. Maar ja. Ja, hij is weer helemaal uh, 100%. Een bijzonder verhaal. Mooi ook om te vertellen. Wist u dat het zo zou zo, zo lopen? Um, in de zin van dat hij weer beter zou worden. Nou, dat, dat bijvoorbeeld zo'n... Het is ongelooflijk dat zo'n club um, hem dan laat vallen op zo'n moment. Ja, dat was, daar schrokken wij ook zelf best wel van. Wij, daarom was het ook wel een reden om het verhaal te gaan maken. Omdat we zoiets okay. hadden van, hé, dit is uh, best wel een beetje... Ja. Dat is pijnlijk natuurlijk, als zo'n ja, club dat ja, ja, pijnlijk is het juiste woord. Mm. En, en, wa en wat krijgen we te zien? Uh, we gaan met hem mee uh, onder andere naar het ziekenhuis, waar hij te horen krijgt dat hij uh, weer schoon is. En um, uh, op een gegeven moment um, willen de supporters van VVV Venlo hem toch laten weten dat ze hem niet vergeten zijn... Uh, en vorig jaar maart, dus maart 2012, gaan we met hem naar het stadion en daar uh, wordt hij uh, minutenlang toegezongen, is er een heel groot spandoek. en um, ja, sluit hij de periode met de nare periode met VVV sluit hij dan op een hele mooie oh, manier bijzonder. af. Ja, en, en hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie opvallen in Qatar? Want ja, meedoen, uh, maar de, je wilt natuurlijk ook wel misschien in de prijs vallen, kan ik me voorstellen. Ja, nou ja, dit was al winst, maar ja, nu we zover zijn, hebben we zoiets van... oké, okay, nu willen we eigenlijk ook wel winnen. Ja, we kunnen er nu niet zoveel meer aan doen. Hij is ingezonden en we hebben nog concurrentie van 35 andere films... waarvan wij wel denken te weten dat wij um, een ander verhaal vertellen... omdat wij ja, een vrij westerse film zijn en doen heel veel films mee uit de Arabische wereld... Ja. En met ja, thema's die uh, in de Arabische wereld uh, um, ja, vrij groot zijn. En dit, dit verhaal is daar in ieder geval nog niet verteld. Dus daar liggen onze kansen. En bovendien richt Qatar zich ook heel erg op het voetbal vanwege het WK wat zij gaan organiseren. Dus ja, okay. ja, we, hebben, we nou, hebben sowieso een kans. Volgens mij gaat het lukken, mevrouw Van der Meer. En dan spreek ik u graag. Succes Dank, in dank Qatar. u wel. Dank u. Ja, ja, ja, dat uh, herkent u. Hè? Gangnam Style, dat was de grootste hit aller tijden op YouTube. Meest bekeken daar. Zijn nieuwe single van Zai is net uitgekomen. U hoort hem. Zodat. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Kwart voor negen is het. Het is een beladen bezoek... dat de Soedanese president al-Bashir vandaag brengt aan Zuid-Soedan. Beide landen probeerden elkaar de afgelopen twee jaar uit te roken. Zo kunnen we het wel stellen. Ze hebben een conflict over olie... en voerden daar zelfs een grensoorlog over met elkaar. Met alle gevolgen van dien. Afrika-correspondent uh, Koert-Lindeykoert. Uh, Al-Bashir zal een gesprek voeren met zijn Zuid-Soedanese ambtsgenoot Salva Kiir. Um, dat wordt allemaal toch een gesprek tussen vijanden. Hoe zie ik dat verkeerd? Nou, ze proberen elkaar weer aardig uh, te vinden. Je hebt gelijk, sinds de opdeling van Soedan in 2011 is er eigenlijk alleen maar ruzie geweest tussen Zuid-Soedan en Soedan over de scheiding van de inboedel. Uh, dat leidde tot grensconflicten, een korte grensoorlog uh, tussen Noord- en Zuid-Soedan en vooral veel bombardementen door de Soedanese luchtmacht op Zuid-Soedan. Nou, onder druk van de Afrikaanse Unie en deels ook door Amerika werden er talrijke akkoorden gesloten de afgelopen maanden. Maar ze werden gewoon niet nagekomen. Maar daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. President Bashir is sinds de onafhankelijkheid van het zuiden dus bijna twee jaar geleden niet meer in Juba, Zuid-Soedan geweest. Zijn bezoek vandaag is daarom uiterst symbolisch een van de grootste geschilpunten van Afrika. Heeft eindelijk weer een beetje hoop op een oplossing. En dat is het belang van het bezoek vandaag. Ja, maar waar, waar komt die hoop uit voort? Want, want uh, jij zei het zelf al, hè? we hebben zo vaak gesproken... ook met jou over akkoorden uh, die weer werden gesloten... die vervolgens werden geschonden, vervolgens schieten de legers weer op elkaar. Wat maakt, wat maakt nu het grote verschil wat jou betreft? Nou, er is al iets veranderd. Ze hebben inderdaad elkaar eigenlijk proberen omver te gooien, de twee eh, regeringen... door elkaar politiek en economisch te, uh, uh, te ondermijnen. Maar nu, en dat is in de afgelopen weken gebeurd, zijn de grenzen weer opengegaan. Er wordt weer gehandeld tussen beide landen. Beide legers hebben zich vorige maand van de gemeenschappelijke grens teruggetrokken... en plaatsgemaakt voor een troepenmacht van de VN. Zuid-Soedan was door de ruzie met zijn noordelijke buur uh, vrijwel blut... Van de halvering van het Bruto Nationaal product, de halvering van de salarissen van de overheid en de staatkas was deze maand leeg. Nou, Het Westen heeft, uh, in, de, in de vorm van Amerika en Europa, uh, heeft Zuid-Soedan echter getoond te willen redden. Er wordt een donorconferentie binnenkort gehouden in Washington. En dat was een signaal voor vooral Soedan van het lukt jullie niet Zuid-Soedan te wurgen. Wij zullen het niet laten blootdoeden. Uh, Bloeden het Westen. En uh, daarom is het maar beter dat Sudan zaken gaat doen met Zuid-Soedan. En die boodschap is in Khartoum in Soedan uh, aangekomen. En daarom is er nu sprake van uh, een verbetering van de relatie tussen de twee landen. Oké. Okay. Um, dan hebben we toch nog een ander punt. Hè? Want de Soedanese president al-Bashir is aangeklaagd door het uh, internationaal strafhof in Den Haag. Is hij niet bang dat Zuid-Soedan hem uitlevert? Zuid-Soedan heeft verzekerd dat ze dat niet. Uh, zullen doen en wat je natuurlijk veel ziet met uh, problemen met het ICC, met het internationale strafhof. Ja, uit moralistische overwegingen is het prachtig om te zeggen, Bashir hoort in Den Haag te zijn. We hebben de afgelopen paar weken gezien dat er in Kenia een president gekozen is die aangeklaagd is door het strafhof in Den Haag. Maar in Afrika... Het gaat me daar toch iets praktischer mee om? Er is een conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan. Dat moet worden opgelost. En dan kan je je niet permitteren vinden, deze landen, dat je dus je houdt aan de afspraken met het internationale strafhof. Uit puur pragmatisme in het belang van vrede tussen Soedan en Zuid-Soedan wordt Bashir met warme, open armen ontvangen straks vandaag vanochtend in, uh, in, in juba zuid Soedan. De westerse ambassadeurs zullen bij de ontvangst op de luchthaven niet aanwezig zijn. Want die kunnen zich wel permitteren om moralistisch uh, uh, te zijn in dit, uh, in dit conflict met het, uh, met het strafhof. Zij zullen niet aanwezig zijn, maar de Zuid-Soedanese president heeft eigenlijk geen andere keuze dan Bashir warm te ontvangen. Goed, nou, wij gaan het volgen samen met jou. Koert Lindeijer, Afrika-correspondent. Dank je wel. We dadelijk schalen we uiteraard weer terug. Ook naar het sociaal akkoord. Dan spreek ik met Ton Heers. Eerst maar eens even naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. 25 kilometer file Lara en twee pergevalletjes. De A4, daarna richting Amsterdam. Daar staat het stil bij knooppunt Ippenburg, twee kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft, twee kilometer. En ook daar is de rechte rijstrook dicht.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 Maar ik leef nou ook weer niet in een euforie. We hebben ietsjes weggezet waar nu veel mensen mee aan de slag kunnen. Ons, ook onze bestuurders uh, bij alle bonden, maar ook de werkgevers... om van werk naar werktrajecten mogelijk te maken. Om uh, inderdaad dat vertrouwen te herstellen uh, en om aan de slag te gaan. En, uh, ja, de reacties uh, zijn uh, op zichzelf positief, maar het moet nog verdedigd worden. En ik heb gisteren ook gezegd dat als er vandaag één ontslag door dit akkoord uh, minder kan komen... Dat is voor mij een succes. Het is voor de mensen bedoeld, en ik ga vanaf vanochtend het proberen te verdedigen bij de achterban. Ja, u hoort dat ook meneer Kamming gaan zeggen. Ook oud vvd politicus trouwens, dat het bemoedigend is dat gekozen wordt voor vertrouwen, voor een positieve boodschap, om bezuinigingen die eerder op tafel lagen, nu in ieder geval uit te stellen. Hij zei daarover ook. Die bezuinigingen hadden eigenlijk nooit op tafel moeten komen op die manier, dat bedrag van 4,3 miljard. Het heeft voor onrust Zorgt. Vindt u dat eigenlijk ook, meneer Heers? Ja, dat vind ik niet alleen. Dat vond ik al, want op de cruciale dag dat ik eigenlijk de stekker er wilde uittrekken, dat was de dag vlak voordat die bezuinigingen werden afgekondigd. De heer Wintjes en ik waren daar door het kabinet een paar dagen uh, uh, van tevoren uh, van op de hoogte gesteld. En toen dacht u, wat is dit? Ja, daar was ik het heel erg mee oneens. En dat was ook de dag dat uh, uh, ik uh, eigenlijk niemand meer wilde spreken... totdat uh, een secretaresse uit de Tweede Kamer, die ik nog lang kende, die ik nog kende zei... Ton, je moet toch wel de minister-president woord staan. Dat heb ik toen gedaan. Toen is hij naar Den Bosch gekomen. Maar u, u voelde eigenlijk... zich, meneer Heerts, toen, um, als ik het goed begrijp... een beetje geschoffeerd door het kabinet. Want u had met, het, met, met uh, onder andere met Rutte gesproken. En als ik u zo hoor, wist u ook niet wat u overkwam op dat nee, moment. Dat... Nee, die dag was niets gespeeld, uh, die bewuste donderdag, dat dit zal ik niet snel vergeten. En, maar het was ook de basis dat we uh, allemaal zeiden, ook Wientjes, maar ook de heer Ascher, maar ook anderen, van ja zo kan het niet en hoe gaan we het dan doen. En vanaf toen zijn we, het was eigenlijk uh, de, de, de, de drempel van um, stoppen met overleggen en uh, we wisten gelijktijdig dat dat geen oplossing was voor de crisis. En, nou ja, dan moet je dus ook, vind ik, als het kabinet dan de handrijding doet, en dat deed de heer Rutte en dat deed de heer Asje, denk ik, ja, dan moeten we dus ook toen aan de slag. En toen zijn we ook als een, als een speer aan het werk gegaan. En... Dat was gisteren wel het resultaat. Niet ja. in een. Niet, eh, allemaal mannen. Ja, helaas wel weer mannen ja, af de tafel. Ja, ik heb maar. het ook gezien. Ja, de, ja maar er zijn heel veel vrouwen die dit akkoord hebben mogelijk gemaakt. En gelukkig ook eens een keer niet in, uh, in het klassieke gebouw uh, uh, in Den Haag. Maar gewoon in de school mm. voor de kinderen en de jongeren die studeren. Daar doen we het voor. Toch wordt het um, akkoord ook kritisch bejegend. De kranten zijn kritisch. Uh, de oppositiepartijen zijn kritisch. En de meest gehoorde zorg is eigenlijk dat um, dit kabinet en de de sociale partners problemen voor zich uitschuiven... en de schatkist niet op orde brengen. Wat vindt u daarvan? Nou, de schatkist, dat is... Uh, dat is niet uw zorg? Ja, <laughs> dat is wel, ja, dat is wel mijn zorg. En dat zit ook in ons akkoord. Ook de FNV in beweging wil niets liever... dan uh, dat de overheidsfinanciën op orde komen. Alleen het tempo en de mate waarin, uh, dat vonden wij niet goed. En door onze acties uh, gewoon goed werk... Um, heb, zijn we uh, echt aan tafel gekomen en ik werp verre, verre van me dat dit akkoord geen hervormingen en herord herordeningen inhoudt. Alleen niet op dit moment? Nee, maar we, uh, de heer Wientjes heeft dat ook gezegd en het hebben we ook afgesproken en daar sta ik achter dat de wetgeving nu zo snel mogelijk uh, tot stand komt uh, zodat ook die duidelijkheid waar veel mensen op zitten te wachten dat die ook gegeven kan worden en uh, natuurlijk moet de oppositie kritisch zijn vooral op het feit dat we het regeerakkoord op belangrijke onderdelen hebben gewijzigd... dat moeten zij politiek maar uitvechten. Ja, ja. Ik ben druk met de leden en de bestuurders... maar ook met de werkgevers om te knokken voor banen... te vechten voor de mensen die het verdiend hebben. En er zijn ook nog heel veel maatregelen... Ik denk maar aan het thuiszorgen... waar we ook nog mee verder aan de slag moeten. Dit is niet een akkoord waardoor er nu geen acties meer komen. Het is een akkoord waarin we weer vertrouwen kunnen hebben voor de toekomst. Maar er zullen ongetwijfeld op de verschillende cao-tafels... Nog, uh, nog genoeg knelpunten zijn. Ik meende dat gisteren onze collega's van de FNV een akkoord hebben gesloten... met de Nederlandse spoorwegen. Nou, chapeau, zo moeten we verder. En dan uh, komt het ook wel weer goed met, uh, met uh, al die, uh, al die uh, opvattingen... dat het niet goed genoeg is. Dat, uh, daarvoor vind ik dat het de laatste weken te veel genoegste arbeid is geleverd. Mm, en u kunt het uitleggen aan uw achterban, want u had het al eventjes over de leden. U, zegt, u heeft het al over CO's, waar nog wel wat moet worden uitgevochten. Heeft u er vertrouwen in dat u mensen ermee zullen instemmen? Ik heb er zeer veel vertrouwen in, maar op 1,2 miljoen leden... en dat worden er hopelijk na dit akkoord weer meer... denk ik vast dat er een heel aantal te vinden zijn die zeggen... Heerts, het was weer niet goed genoeg. Met een grote zucht, zegt u dat meneer Heerts? Ja, maar ik ga het verdedigen. Ik stap zo in de auto en om tien uur heb ik mijn eerste bijeenkomst in uh, van FNV bondgenoten. En dan mogen de kritische vragen worden gesteld. Maar ik zeg tegen alle leden: dit was het maximale. En volgende week hebben we ons uh, eigen congres waarin de vernieuwing uh, verder kan. En uh, ja, wie, de, uh, wie hier niet de winst van inziet en niet inziet dat de FNV terug aan tafel is, dankzij alle uh, bondsmensen die dit mogelijk hebben gemaakt, alle voorzitters van de bonden die me gesteund hebben, ja dan. Uh, hoef ik dit niet te verdedigen? Het wordt verdedigd. FNV-voorzitter Ton Heerts, bedankt voor de toelichting nog. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De NAM gaat uh, toch niet naar gasboren bij de Gommelanderwijk in Veendam. Onlangs maakte De NAM bekend uh, dat te gaan doen. Maar er zit minder gas in de bodem dan verwacht, vertelt Henk Heringa van De NAM op RTV Noord. Ja, nou, wij, wij hebben seismisch onderzoek, dus een heel Nederland is in kaart gebracht de afgelopen tientallen jaren. En op grote diepte kun je dan zien hoe de aardlagen eruit zien. En als je ja, verwacht dat ergens gas zit, dan weet je het pas zeker als je een boring uitvoert. Mm. Het is niet voor niks een uh, proefboring. En het gebeurt dan ook vaker dat je, ja, dat je een boring uitvoert en toch geen gas aantreft of te weinig gas aantreft. Het heeft trouwens volgens het dan niets te maken met de grote onrust in Veendam over die uh, voorgenomen gasboring. Uh, misschien zin in een nieuwe kick? Time for your kidnapping. It's the of the ja, dus De Belgische krant De Borgen schrijft over een nieuw fenomeen in Amerika, jezelf laten ontvoeren. Are you bored with bungee jumping, skydiving and fast cars? Looking to take it to the next level? Introducing ExtremeKidnapping.com. The most controversial new form of extreme entertainment... specializing in creating the most realistic kidnapping scenarios around. Ja. Nou, goed. Voor 500 dollar kun je je vier uur laten ontvoeren door naar een bedrijf. Ja, daar gaan we. Handjes in de lucht. Herkent u het al? Het is Psy, de man van de mega-hit Gangnam Style... Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht, Het heet uh, Gentleman. De morgen is op site nummer voor het eerst live zingen tijdens een concert in Seoul voor 50.000 fans. Misschien kunnen we Marieke de Vries er naartoe sturen. Het zal live worden gestreamd op internet. Het is nu al te horen op de site van NOS. NOS.nl NOS. Vandaag in... Vrijdagmiddag live Jesse Klaver. GroenLinks hoop in donkere dagen. Er is maar één weg uit de crisis en dat is de groene weg. Schrijver Ted van Lieshout is gastrecensent. Rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Wat verdomme! Satire. Zuid-Korea, ik ben het zat! Jij moet juist even normaal doen. En live muziek van Jam Je bent welkom in de kroon in Amsterdam...